12 uur, het NOS-journaal, Mark Visser. Goedemiddag, D66 pleit voor Europees artsenregister. Aantal wanbetalers bedrijfsleven flink gestegen. En Graziano Pelle tekent voor vier jaar bij Feyenoord. Het weer het is op veel plaatsen bewolkt en hier en daar kan een spat regen vallen. dus ongeveer 9 graden. Morgen is het opnieuw bewolkt met lokaal wat motregen. En ook dan wordt het ongeveer 9 graden. D66-europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy... heeft bij de Europese Commissie aan de bel getrokken over de zaak Jansen steur Hij wil dat er zo snel mogelijk een zwarte lijst komt voor artsen. Meneer Gerbrandy, goedemiddag. Goedemiddag. Een zwarte lijst voor artsen, hoe moet hij eruit gaan zien? Nou, de Europese Commissie heeft uh, al bepaalde wetgeving... in het Europees Parlement neergelegd. Dat wordt momenteel behandeld, alleen... Dat heeft niet een centraal register, maar gaat er vanuit dat lidstaten elkaar moeten informeren. Dat betekent dat in het geval van Jan Steur Nederland de overige 26 lidstaten moet informeren over hem. En dat is een veel te complex uh, systeem wat helemaal niet werkt. Dus D66 wil heel graag een centraal register... Waar mensen als Jans Steur in worden opgenomen. zodat elk ziekenhuis uh, in de hele Europese Unie. Uh, in staat is om te checken. of een arts niet ergens anders geschorst is. Nu pleit u al langer hè, voor zo'n centraal register. waarom denkt u dat het nu misschien wel voor elkaar kunt krijgen? Nou, we zijn er al. Uh, D66 is er al twee jaar mee bezig om dat voor elkaar te krijgen. Ook naar aanleiding van eerdere incidenten. Dat heeft er in ieder geval toe geleid dat er nu een voorstel van de Europese Commissie ligt. Dat gaat alleen nog niet ver genoeg. De Europese Commissie geeft aan dat er allerlei juridische problemen zijn met een centraal register. Kunt u daar een voorbeeld van noemen? Wat, wat tegenstanders, uh, waarom ze dus nog niet akkoord hiermee gaan? Nou, een van de problemen heeft ook te maken met privacywetgeving. Dat zo'n algemeen register uh, lastig is in bepaalde lidstaten... Ik vind dat, uh, dat we dat juridisch moeten kunnen oplossen en dat de belangen van de patiënten uh, ja, toch moeten prevaleren. Die zijn belangrijker natuurlijk. dan dat van de arts, De privacy van de arts die uh, iets verkeerds heeft gedaan. Nou, Je moet natuurlijk vooral voorkomen dat uh, artsen niet ten onrechte op zo'n lijst komen en daar heel erg veel uh, nadeel van ondervinden. Maar... Dat patiënten door kwakzalvers uh, behandeld kunnen blijven worden uh, terwijl die kwakzalver in een andere lidstaat uh, uit zijn ambt ontheven is, dat is natuurlijk onacceptabel. En daar moet echt zo'n zo centraal register voor komen. En dat moet juridisch ook gewoon op te lossen zijn. En hoe groot is die groep van artsen als Jansen Steur, weet u dat? Nou, dat weet ik niet precies. We hebben in Nederland de afgelopen jaren al een paar incidenten gehad. Uh, ook in andere Europese landen zie je dat. Dus het is niet zo dat daar duizenden mensen op zullen staan. Alleen de, ja, de, de schade is vaak groot. Um, en dat moeten we absoluut zien te voorkomen. Dat artsen die uh, niet als doel hebben om patiënten beter te maken... dat die uh, ergens anders hun praktijken kunnen voortzetten. d 66 europarlementariër Gerben Jan Gerbrandi. Dank u wel. Graag gedaan. Het aantal wanbetalers in het bedrijfsleven is sinds vorig jaar flink gestegen. De Nederlandse Vereniging van Incasso Ondernemingen noemt de cijfers alarmerend. Jet Kremers is van de NVI. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoe groot is dat aantal wanbetalers nu? Het aantal wanbetalers binnen het bedrijfsleven is op dit moment ongeveer uh, 180.000. En dat was vorig jaar of de, de, de, de, de vorig, vorig de jaar was dat rond de 150.000. Dus een flinke stijging. Dat is een stijging van ruim 20 procent. En dat is daarom uh, alarmerend, omdat er natuurlijk een soort domino-effect optreedt. Eerst betalen consumentenbedrijven niet. En dus kunnen bedrijven hun rekeningen niet meer betalen... want ze krijgen ook geen geld van de bank. Nee. Vervolgens betalen bedrijven de bedrijven niet die aan hun leveren... dus ze kunnen niet meer investeren. En daardoor gaat het dan zo hard... In, in zelfs is een stijging van 20% dus mogelijk. Nou, je ziet dus dat zeker nu de crisis zo aanhoudt... dit probleem steeds nijpender wordt. En het is heel belangrijk dat bedrijfsleven met name het MKB, het aanpakt om te zorgen dat ze eigenlijk heel vroegtijdig hun, uh, hun wanbetalingen, hun, hun openstaande rekeningen uitbesteden aan gecertificeerde incassobedrijven. En waarom? Omdat bedrijven zelf vaak heel bang zijn om hun klantrelatie te verliezen. Dat hij niet meer terugkomt en dat ze denk ik is niet zo moeilijk joh. Precies, en daarom moeten ze het uitbesteden aan professionele partijen. En wat daarbij nodig zou zijn, is dat het uh, ministerie van Economische Zaken dat ondersteunt. Want nu uh, heeft het ministerie daar eigenlijk geen aandacht voor, dit aspect van, uh, van de economie. Terwijl dat zo'n belangrijke pijler is voor het hele economische bestel. Want als mensen hun rekeningen niet meer betalen... ja, dan kun je allerlei maatregelen nemen. Maar het gaat dan slecht met je land. Dat kan ik je wel vertellen. Ja, maar wat voor bedragen gaat het? Het verschilt het natuurlijk, in, maar gemiddeld. Het gaat Op dit moment staat er in, de, in zijn totaliteit binnen het bedrijfsleven... Uh, een bedrag van 1,2 miljard uit. Ruim. En per bedrijf is dat ongeveer... En per bedrijf is dat ongeveer 7 uh, miljoen... En uh, dat bedrag op zich is niet eens zo erg toegenomen, maar wel het aantal. Het aantal bedrijven dat in de uh, problemen komt is sterk toegenomen. En het grappige, of ja, het grappige, uh, het pijnlijke is ja. dat uh, je eigenlijk parallel daaraan het aantal faillissementen ook zo ziet stijgen. Ook het aantal faillissementen is met 20% gestegen. En je kunt niet één op één zeggen dat dat uh, regelrecht daarvan het gevolg is. Maar iedereen kan dat wel no logisch ja, bedenken. Wel, uh, ja, logische gevolg eigenlijk. Dank u wel, Jet Kremers van de NVI.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 Veel grote winkelketens rekenen de verhoging van het btw-tarief niet door aan hun klanten. Uit een rondgang van de Volkskrant blijkt dat veel bedrijven de hogere btw-tarieven voor eigen rekening nemen. De krant onderzocht de prijzen bij grote ketens als Hema, BCC, Blokker en Ikea. Die hebben ruim drie maanden na de invoering van het hogere btw-tarief nog geen prijzen aangepast. Op 1 oktober ging het hoogste btw-tarief van 19 naar 21 procent. En toen al zeiden veel winkeliers dat ze de verhoging niet meteen zouden doorrekenen. Telefoonbedrijven, kabelmaatschappijen en aanbieders van financiële producten... berekenden de btw-stijging wel direct door. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. De zuidkust van Alaska is getroffen door een aardbeving... met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. Voor het kustgebied van Alaska en West-Canada... is een tsunami-waarschuwing afgegeven. De ook de Amerikaanse Noordwestkust heeft een waarschuwing ontvangen. In het gebied dat eventueel door een paar vloedgolven kan worden getroffen... liggen twee grote steden. Vancouver in Canada en Seattle in de Verenigde Staten. Voor zover bekend heeft de aardbeving aan land geen schade veroorzaakt. Grote multinationals hebben in Polen miljoenen gekregen uit EU-fondsen... die eigenlijk bedoeld waren om de werkgelegenheid in arme regio's te stimuleren. Schrijft trouw op basis van cijfers van het Poolse ministerie van regionale ontwikkeling. De miljoenen gingen volgens de krant voor een groot deel... naar managementcursussen van bedrijven als ING, Unilever en Philips. Van ongeveer 300 miljoen euro subsidie die tot nu toe is betaald... ging minstens de helft naar scholing voor beursgenoteerde bedrijven. Er is zoveel geld beschikbaar dat het eigenlijk te veel is voor kleine bedrijven. De situatie is nu verbeterd en inmiddels krijgen ook kleinere Poolse bedrijven geld uit de Europese subsidiepot. Australië kam nog steeds met de gevolgen van een hittegolf. Vooral in het zuiden zijn de temperaturen extreem. Op het Australische eiland Tasmanië woeden op verschillende plaatsen branden en zijn duizenden mensen geëvacueerd. Correspondent Robert Portier. En hoe is de situatie op dit moment... Ja, vandaag was het op Tasmanië uh, nog steeds um, uh, ernstig. Er waren 40 branden in totaal, die waren niet allemaal even gevaarlijk. Maar het ergste uh, is de situatie in een plaatsje dat Dunnelli heet, waar honderd huizen afbranden. Duizend mensen die vast zaten, die moesten via de zee worden geëvacueerd. Er waren mensen die waren achtergebleven om hun huis te verdedigen. En die vertelden achteraf dat ze in het kanaal moesten springen om zichzelf te beschermen tegen de hitte toen het vuur langskwam. Nou, dat plaatje ligt op de kop van een schiereiland. Dat is in verband met de vakanties eigenlijk heel erg druk op dit moment. Het is een populaire toeristische bestemming. En de enige toegangsweg, die is afgesloten. Dus eh, vandaar dat er een ferriedienst is opgezet... om die mensen die vastzitten te verschepen naar Hobart, de hoofdstad van het eiland. En eh, dat gaat dan om duizenden mensen en minstens 700 toeristen. En zijn de slachtoffers gevallen? Nou, voor zover bekend is er één iemand omgekomen. De hulpdiensten eh, moesten op een gegeven ogenblik schuilen in een auto... omdat het vuur langskwam en het te heet werd. Zij zagen dat iemand in een huis eh, bezig was om te proberen te redden... wat er te redden viel. Eh, die hebben ze wel het huis in zien gaan, maar er niet meer uit zien komen. Eh, het bericht is nog niet bevestigd... Eh, maar het lijkt erop dat er in ieder geval één iemand is overleden. En wat was de verwachting voor de komende dagen? Ja, het was vandaag een stuk koeler in Tasmanië dan de afgelopen dagen. Het is zo'n 25 graden op dit moment. En die temperaturen die blijven de komende periode wel iets lager. Maar het blijft nog altijd droog. En uh, dus is het gevaar nog lang niet geweken, geweken. En ook in de rest van het land uh, blijft het risico heel erg groot. Want voor de komende week worden in de binnenlanden van Australië... temperaturen verwacht van dik in de 40 graden. Het blijft droog, het is winderig. Dus uh, iedereen staat op scherp. Dank u wel, correspondent Robert Portier.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 bioscoopgangers en critici bejubelen Skyfall... maar de laatste Bondfilm is niet verzekerd. Van een Oscar-nominatie tot nu toe vielen alleen Goldfinger in 1964... en Thunderball in 1965 in de prijzen. De nominaties voor de Oscars worden op 10 januari bekendgemaakt... en de prijzen worden op 24 februari uitgereikt. Sport. Feyenoord heeft Graziano Pelle definitief overgenomen van Parma. De Italiaanse spits kwam dit seizoen op huurbasis uit voor de Rotterdamse club. We praten daarover met Marten Vergeel, technisch directeur van Feyenoord. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Uh, dankjewel. Ja, Pelle natuurlijk alleen al in een competitie. 14 wedstrijden, 14 doelpunten. Hoe is deze deal tot stand gekomen? Nou ja, goed. We hebben hem in, uh, in 31 augustus hebben wij hem, uh, net op de valreep nog kunnen huren van, uh, van Parma. Omdat wij in de veronderstelling waren dat dat een, uh, een goede speler voor ons was. Nou, uh, aanspeelpunt sterk, uh, kan een bal vasthouden. Ons team zou daardoor uh, wat beter gaan en gemakkelijker gaan voetballen. Daar werd door sommige ook... critici toen een beetje lacherig over gedaan. Ja. weet ik nog. Ja, ja, ja dat, dat gebeurt regelmatig, maar dat, dat geeft niet. Uh, dat, dat hoort erbij. Iedereen heeft daar zijn mening over. Alleen wij hadden daar goede verwachtingen van. Maar we moeten wel eerlijk uh, toegeven. Wij hadden nooit verwacht dat Graziano 14 doelpunten uit 14 wedstrijden zou maken. Dus dat heeft ons ook positief verrast. Maar we kennen hem. En met name Ronald Koeman uit zijn periode van AZ. Het is een prima kerel, het is een prof, het is een jongen die past in onze groep. Dus wij hebben gemeend om, om te gaan proberen om hem vast te leggen, langdurig vast te leggen. En, en dat is gelukt. We hebben met, met hem overeenstemming bereikt over een contract vanaf 1 juli 2013 voor vier jaar. Dus tot, tot 17. En, en met Parma zijn we na wekenlange onderhandelingen zijn we er nou, ook uh, onder uh, prima voorwaarden, wat ons betreft, uitgekomen. Wat hoeveel uh, we moeten betalen? Nou, dat gaan we niet naar buiten brengen, maar wij hebben wel altijd gezegd: wij zullen geen enkel risico meer lopen bij Feyenoord... zoals dat in het verleden nog wel eens hier gebeurd is. We hebben daar onze lessen in geleerd. Dus dat is allemaal prima binnen de marges gebleven, uh, zowel uh, het salaris als, uh, als ook de transfersom. 3 miljoen hè, wordt er genoemd, in ieder geval. Maar goed, dat wilt u dus uh, niet bevestigen in dat opzicht. Dat... Dat wil ik niet bevestigen, maar daar hadden wij het niet voor gedaan. Nee, nee. en nu een uh, publiekslieveling binnen. Ja, dat klopt. Na John Gridetti, die vorig jaar natuurlijk ongelooflijk populair was. En ook een van de grote voortrekkers was voor de, van de wederopstanding van Feyenoord dan toch hem vervangen en, en, en, en zo'n prestatie neerzetten de afgelopen maanden. Ja, dat is gewoon knap. En ja, nogmaals, en, we hebben er vandaan bij hem nu mee kunnen maken. Dus we lopen wat dat betreft weinig risico. We kennen hem als persoon en als voetballer. Dus zeer, zeer tevreden dat we hem langdurig hebben kunnen vastleggen. En ik denk dat, dat een, een heel goed signaal is dat dat Feyenoord steeds aan de weg blijft timmeren. Hartelijk dank, Marten van Geel, technisch directeur van Feyenoord. Nog een keer de hoofdpunten. D66 pleit naar aanleiding van de zaak Janssen-Steur... voor een Europees artsenregister. Het aantal wanbetalers in het bedrijfsleven is flink gestegen. En Graziano Pelle tekent voor vier jaar bij Feyenoord. Dat was hem, het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen het onderzoeksprogramma Argos.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 Dit is Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA, Human en de VPRO. Max van Wezel. Een hele goede middag. Welkom bij Argos. Het onderzoeksprogramma van Radio 1. En namens ons allen hier in de studio de beste wensen voor het nieuwe jaar. In de eerste helft van 2012, het nu voorbije jaar hebben 4600 vluchtelingen asiel gevraagd in Nederland. En daar komen nog eens 2000 hernieuwde asielverzoeken bij. In diezelfde periode zijn 5.580 vreemdelingen Nederland uitgezet. Nou, de afhandeling van die asielverzoeken en de procedure om iemand uit te zetten... die vinden plaats in een viertal aanmeld- en vertrekcentra in het land. Het grootste daarvan is in het Groningse Ter Apel gevestigd... want daar verblijven ongeveer 500 mensen. Om de complexe werkelijkheid achter die cijfers in kaart te brengen... verbleef verslaggever Willem de Haan in het voorjaar een week lang... in het aanmeld- en vertrekcentrum ter Apel. Hij mocht bijna overal bij zijn met zijn microfoon. En dat was de eerste keer in de geschiedenis... dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst... een radioverslaggever zo dichtbij liet komen. We maakten daarover in mei vorig jaar twee keer een aflevering van Argos. En u kunt nu gaan luisteren naar een samenvatting van die twee afleveringen...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 Dat komt wel mee voor sommige mensen. Die hebben ook wel wonden. Ze komen met allerlei en kwalen. Dat komt gewoon, wat daar gebeurt, weet je natuurlijk niet. De eerste nachten in Nederland hebben ze doorgebracht in de centrale opvanglocatie, de Kol. Een grijs gebouw van twee verdiepingen, gemaakt van opeengestapelde containers. Na aankomst krijgen de asielzoekers twee rustdagen.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 De asielzoekers staan in een kring. Als hun naam wordt geroepen, stappen ze naar voren en gaan door een ijzeren hek het terrein. Op. Eenmaal binnen worden ze gefouilleerd. You can come with me. Pick up baggage for me. We go this way. One by one. Can you open your jacket for me? Oké, ik ga niet daarover dan. Oké, okay, thank you very much. You can stand over thank there. You. Okay. Okay. Relax your hands. Don't push on the paper, like this. Light. Oké? Okay? Er worden vingerafdrukken genomen. Oké, okay, finish. You can wash your hands. Push the button. Okay. Uh, de ruimte ja, is een langwerpige ruimte, een, een wachtruimte.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 Ook goed, moet je het Rijbewijs en studentenpas. Dit rijbewijs, dat houd ik tijdelijk onder mij. Dat wordt door de koninklijke marechaussee wordt dat gecheckt op echtheid. Mocht het zijn dat het een vals document is, dan krijgt meneer het niet weer terug. Is hij wel goed, dan krijgt meneer hem weer terug. Ja, wat je. Ja, Ja, dat is goed. Okay.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 wat, uh, wat deed meneer voor werk in Turkije? Als ik het eh, eens eh, eentje U bedoelt na het vervullen van de militaire dienst of daarvoor? Uh, daarvoor, en, oh ja, daarna was hij vrachtwagenchauffeur, had ik begrepen. Maar wat deed hij daarvoor? Want dan heb je voor een Daarvoor heb ik bij verschillende bakkerijen gewerkt. Heeft meneer ook een telefoon bij zich? Heb het? Ja. Heeft u die van een mensen smokkelaar gekregen? Bij iemand Nee, mijn oom heeft het voor me gekocht. Wat heeft meneer voor deze hele reis betaald? Doeg eens wie. Ja, 9000 euro. De helft is vooraf betaald. In de asielprocedure is altijd veel aandacht voor de reisroute.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 Wat is het laatste woonadres van meneer geweest in Turkije? Moet ik even spellen voor u? Zo, ja, AM. Ah, T-E-P-P -t van Peter. O-T-E-P? -t ja. Is daar ook een straat bekend? dan, en Mystikja. Dus de straat weet hij nog even niet. Die is hem even ontschoten, zeg maar. Eh wat, evet, je nummer gaat alleen daar, maar die is niet ja, de naam van de wijk weet ik wel. Je niet meer alle heet het En de rest weet ik niet meer. En huisnummer weet je ook niet toevallig? Dat wil je niet ook voor. We zijn vaak uh, verhuisd. Uh, vandaar dat ik, eerlijk gezegd, ook uh, niet meer bij heb kunnen houden. Um, heb ik nog één vraag aan meneer, hoor. Um, tot wanneer is dit rijbewijs geldig? soms is het stressig? Er is geen... Einddatum aan deze geldigheid van deze rijbewijs verbonden. Het is een op tijd. Oh, oké. Okay. Oh, dat is makkelijk. Ik was dat nog bij ons zo. Okay. <laughs> ik moet nou 300 euro betalen voor mijn rijbewijs. Ja, een... Zijn we al in Turkije of niet? Nee, we zijn nog niet in Turkije. Nee, we moeten even het oude materiaal eruit doen.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 dat ja, dat zo heel erg wordt aangerekend. Het is bijna altijd de negatieve kant die het opslaat. Wie afgewezen is als asielzoeker, moet het land uit. Vrijwillig of gedwongen. Sinds een aantal jaren is daarvoor de dienst terugkeer en vertrek. Afgekort DTMV. Die dienst huist in een stenen laagbouw in Ter Apel. Een lange gang met weerszijden kamertjes. En in die kamertjes zitten regievoerders. Dat zijn ambtenaren die uitgeprocedeerde asielzoekers... en opgepakte illegalen het land uit proberen te krijgen. Ook hier hebben we afgesproken hun echte namen niet te noemen. Want hun werk is omstreden. Ze worden regelmatig bedreigd. We treffen Hans, een grote vent van midden dertig... Met zwarte krullen. Een ex-politieman. Uh, is het een spel? Wat jullie hier spelen? Ja, goed, zo noemen, we, zo noemen we het hier onderling soms wel eens, maar dat is natuurlijk niet. Want het is voor mij mijn werk: het is voor de vreemdeling uh, zijn leven, die is hierheen gekomen met een doel om in West-Europa te komen. We praten over mensenlevens, dus het is niet echt een spel. Maar het is wel, wij moeten natuurlijk vanuit ons werk wel een strategie bepalen om mensen uh, terug te laten keren. Liefst vrijwillig. Desnoods gedwongen. Als de man meewerkt, laat het zijn. Dan gaat het gewoon een daarvoor. Het enige wel. wat wij wel hebben is een, een koppelboei. Ik weet niet of we het bevoegd zijn voor het minimaal beveiligd vervoer om, om geweld te gebruiken. Geweldsmiddelen te mogen gebruiken. Het is, wel, het is wel van tevoren doorgesproken. Ja, het is hier ook dat wel een beetje ja. bij dus wij... Een Afghaans gezin met een zoontje van drie en een baby van twee maanden. moet naar het uitzetcentrum in Rotterdam. Ze moeten volgende week terug naar Afghanistan. De vlucht is geboekt. De vader is opgeroepen voor een gesprek en zal nu dit nieuws te horen krijgen. Omdat ambtenaar Frits van DTNV niet weet hoe de man zal reageren, is er politieversterking aanwezig. Ze overleggen over de aanpak. Nee, ik zeg net, dat is niet bij. Misschien is het beter voor de rust dat wij ons buiten houden. Oh, okay. Ja, okay. We kunnen meekijken, we, we, we ja. horen van alles ja, straks naar. het is heel maar... erg binnen allemaal hier. Dus, dus mocht er iets zijn, dan, kunnen we, dan zijn wij zo binnen. Om oh, okay. de rust voor hem, uh, in eerste instantie, uh, laag ja. beginnen, lijkt mij. Ik ga hem gewoon vragen om zijn medewerking. En op het moment dat hij dat uh, niet gaat verlenen, dan vraag ik jullie om, uh, om het over te nemen. Ja. ja. En waar is die meneer nu eigenlijk? Die, zegt die meneer, hier ik zit in het nu het... in de wachtkamer. Mm -hmm. En uh, op het moment dat, die, uh, dat we het gesprek gaan voeren, dan halen we hem. Ja, dat is ook de ja. normale procedure. Ja, en de familie is uh, nog in, in de woning. Uh, als meneer hier nu alleen zit, dan zit het gezin verder nog in de mm -hmm. woning. En dat is wel wat we verwachten ook. En weet ja. hij nu eigenlijk wat er gaat gebeuren, of weet, niet? Hij weet niet wat er gaat gebeuren. Ja. De kern van het werk is het zogeheten terugkeergesprek. En daarin draait het allemaal om de identiteitspapieren. Want pas als volkomen duidelijk is wie iemand is, geven ambassades een reisdocument waarmee die kan terugkeren. Het zogeheten laissez-passer. Ik ben uh, Nederland gekomen, ik ben. Uh, ja, een jongen uit Benin in West-Afrika. Hij is in 2002 naar Nederland gekomen en tot 2010 had hij recht op verblijf op medische gronden. Maar nu moet hij terug. Het liefst zou hij in Nederland blijven, maar hij heeft geen keus. Ondertussen weigert de consul van Benin een laissez-passer af te geven. Want er is geen bewijs dat de jongen uit Benin komt. goed Ja, ik ben niet. Hans zoekt contact met een gemeentehuis in een dorp in Benin. Hebben we contact met Afrika nu? Ja, we hebben nu contact met Afrika. Het is het gemeentehuis. Ja. De bedoeling is een bewijs te krijgen dat de jongen inderdaad uit dat dorp komt. Hallo? Hallo, bonjour. Hallo. Hallo? Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Ici, zie Pays-Bas, de Parij. palais d'Andy? Zullen we dat doen? Me Mijn palais d'Andy, monsieur. Er is geen tolk beschikbaar die de lokale taal spreekt. Daarom moet de jongen zelf het gesprek met het gemeentehuis voeren. Ja, ja. Nou. Ik ben benieuwd wat hij zei. Ja. Ze zei: het wordt moeilijk voor hem ook de naam. Ik heb gegeven: als je me helpt om terug naar mijn zeg Ik je nee, ik kan niet niks voor jou doen. Hij weet niet dodelijke wanneer je bent geboren. Dat is ook zo moeilijk voor hem. Hij kan niks voor jou doen, omdat er veel mensen zijn met diezelfde naam. Ja. Een kan je niet vinden, want dan weet niet wanneer je geboren bent. Dat weet je zelf ook niet. En um, omdat je niet op school hebt gezeten, kan hij ook daar geen gegevens ja. van krijgen. Ja. Maar goed, kijk, voor, voor, voor, voor vandaag komen wij dus eigenlijk niet verder met deze man. Ja, ja. En aangezien hij ons enige aanknopingspunt ons enige contactpunt daar, ja. moeten we wel met hem verder. Ja. Dus de volgende keer wil ik gewoon een, een talk erbij hebben die ja. zowel Frans als Dindy als Nederlands spreekt. Ja. Zodat we een goed gesprek met deze man kunnen, kunnen ja, aanknopen. vind ja. Vind ik. En, um, en dan gaan wij van tevoren even opschrijven van, nou. Ik kan me nou niet voorstellen dat jouw vader een fietsenzaak had... Ja. dat mensen dat niet kunnen herinneren. Ja, dat is goed. Ja. Zullen we het zo aanspreken? Ja, dat is goed. Oké. Okay. Ja, Zo komen we dus niet verder. Nou, Zo komen we niet verder. Kijk, op zich, ik zie nog best aanknopingspunten. Zeker als zijn vader een fietsenzaak heeft gehad. Ik kan me niet voorstellen dat en was er nou een voorbeeld van je, of is dat echt zo? Nee, dat is echt zo. Zijn vader ja. had een fietsenzaak ja. gehad. Dan zegt hij. Ja, ja zegt hij. Ik ja. kan me niet voorstellen dat daar uh, heel veel fietsenzaken zijn. Dus ik neem aan dat iemand die daar op het gemeentehuis werkt... En hij zegt, ja, mijn vader had een fietsenzaak, dan moet, het, dan moet die fietsenzaak op te sporen zijn. Gaat dit lukken? Um, 60% zegt van wel, ja. Mm. En je hebt het per se nodig om zo'n les CPC te krijgen? Ja, want die, de, de ambassadeur van Benin gaat niet een uh, reisdocument afgeven zonder een documentje. Zonder bewijs dat hij daar vandaan komt. Regievoerder Frits maakt zich op voor een wat makkelijker zaak. Een gesprek met een jonge Irakees. De jongen wil vrijwillig terug. Dat is in het geval van Irak ook de enige mogelijkheid op dit moment. Bij vrijwillige terugkeer betaalt de IOM... dat is de International Organization on Migration... een onderdeel van de Verenigde Naties... 1950 euro. Bedankt voor het wachten. Ik heb het ook rijden, je aan de telefoon. Dus ik ga u door verbinden. Fijn, vriendelijk bedankt. Graag gedaan, goedendag. Goedemiddag. We zijn. shocker, ja, niet Hoe ga je bij de. zbor? Hij staat. zbor aan. en kunt met meteen. Oké, Ik wil graag weten. van z'n wordt het. allemaal duidelijk, Nee, nou, die duidelijkheid. Die ga ik nu geven, want ik heb goed nieuws voor u. Ik heb inmiddels een akkoord gekregen. voor het feit dat. hetgeen u uh, uh, mee zou krijgen. aan geld, dat gaat u ook meekrijgen. Dat betekent dat u in totaal 1.950 euro meekrijgt. Sokran Askurko. Maastalaan, Jelene. Maasalam, Oké, dank u wel. Tot ziens, daar. Dank u wel. Ik loop met u. Bedankt. Dank u wel. Tot ziens. De jonge Irakees vluchtte uit Irak na een familieruzie. Hij gaat nu terug naar een andere stad. Als alles goed gaat tenminste. Wanneer ze een les per se hebben, kunnen ze in principe het land binnenkomen. Maar je weet nooit wat zo'n vreemdeling daar aan de grens gaat roepen. Nee, bijvoorbeeld? Die kan dan zeggen van ik ben toch gedwongen. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. En en dan, dan stuurt hij Irak ze iemand weer terug? Dan kan Irak ze alsnog terugsturen, ja. ja. Hoe goed ken je iemand? Uh, je kent iemand nooit goed, want je weet nooit wat iemand... Uh, uh, of iemand iets vertelt wat wel of niet waar is, uiteraard. Ik vond hem wel uh, terughoudend, gereserveerd. Uh, deze... Hij begroet je niet hartelijk, hij, hij is niet opgelucht. Uh... Klopt, deze meneer, uh, het is natuurlijk ook niet... Hè, hij heeft gekozen voor een verblijf in Nederland in eerste instantie. Veelal betaal je hier veel geld voor om hier naartoe te kunnen komen... om uh, reisagenten te betalen, et cetera. Dus ik snap de, de reactie heel goed... Deze meneer is, is uh, teleurgesteld. Dat uh, Zo zou je het kunnen uitdrukken. Ja. De Afghaanse man, voor wie de vlucht al geboekt is... wordt in het kantoortje geroepen. Hij krijgt te horen dat hij naar het uitzetcentrum moet in Rotterdam. Ik wil u dan ook vragen om eh, zometeen mee te werken en in de bus te stappen. Eh, en ook uw gezin zal gevraagd worden om de spullen te pakken en eh, de bus in te stappen om te kunnen vertrekken naar Rotterdam. Meneer Zetak, ik vind het overbodig dat hij weer naar detentie wordt gebracht. Hij zegt, ik heb 50 dagen al in de gevangenis gezeten. Ja, hij, hij vindt het bizar dat als hij weer in detentie zou komen. Het is een, een, een standaardprocedure die wordt toegepast in dit soort gevallen. Op het moment dat u grens geweigerd bent, dan gaat u voordat u weer terug gaat vliegen, altijd vanuit bewaring, vanuit detentie, zoals u het noemt, gaat u terugvliegen. In de laatste is het de Ananda Meneer zegt dat als het van plan was mij vandaag af te voeren naar Rotterdam, naar het detentiecentrum, hadden we mij ook gewoon een paar uur van tevoren kunnen waarschuwen dat ik mijn kleding kan verzamelen, mijn kindje even verzorgen hoe dat allemaal moet. Ik kan me voorstellen dat het voor u heel onverwacht overkomt inderdaad. En we houden daar ook rekening mee door uh, hulp te bieden bij het inpakken van, uh, van de spullen. De spullen gaan gewoon met u mee in de bus. En uh, u krijgt ook verder ook alle gelegenheid om uh, mensen te bellen. Alleen op dit moment moet ik u vragen om zo meteen met de marississé in de bus te stappen. En dan gaan wij ondertussen uw gezin halen. Uh, nou, zoals mijn collega heeft uitgelegd, uh, wij zullen naar de woning gaan waar uw vrouw en kinderen op dat moment verblijven. We zullen ook met het gebruik van een tolk uw vrouw informeren over de gang van zaken. En ze krijgt dan ook de gelegenheid om haar spullen bij elkaar te pakken. En dat mee te nemen, hier in de receptie, en dat we dat ook mee kunnen nemen in de bus. Miguel, ja, ik ga ook niet kunnen nemen. Goedemorgen. Meneer gaat, uh, gaat de bus in. Ja? ja Komen we kom zo bij u, Ja. Dan gaan wij naar de woning. Is goed. Dan komen we zo weer met jullie terug. Is goed. Goedemorgen. lijkt alsof er niemand thuis is. Ja. Medewerkers van het COA openen zijn huis. Ze gaan naar binnen. Nee, ik zie helemaal niemand meer. Ze zien niemand. Ja, ik zal deze kamer nog even openen. Nee, dat lijkt niet goed. Nee. Goedemorgen. Misschien dat daar... Ik ga kort vertellen welke programma's wij op dit moment kunnen aanbieden. Mocht u daar meer vragen over hebben, komt u alstublieft langs bij mij. En dan praten we daar uitgebreider over. In de recreatieruimte is een informatiebijeenkomst voor ongeveer 50 Afghanen. Sommigen zijn pas kort in Nederland, anderen al veel langer. Geen van hen heeft asiel gekregen. Ze moeten terug. Met een tolk legt regievoerder Kees uit dat er twee mogelijkheden zijn. Meewerken of niet meewerken. Als ze meewerken hebben ze recht op 1950 euro. Als ze niet meewerken kan er uiteindelijk overplaatsing naar een detentiecentrum volgen. Of ze worden op straat gezet. Gezinnen met kinderen gaan naar een gesloten gezinslocatie. De uitleg is helder. Maar stuit op weinig begrip. Het uh, schaamt u? We gaan hier aan het dingen doen? Politie aan het ding doen? Dan dabababadje! Dan dabababadje! Nou, mevrouw, uh, mevrouw, zei dat. Uh, zijn we hier gekomen voor vakantie of voor, uh, gewoon voor de lol of om hier uh, te wandelen op de straat of alcohol te drinken? Wij zijn niet uh, voor dat soort dingen gekomen. Wij zijn hier gewoon om. En leven te blijven. Het is natuurlijk niet zo dat, uh, dat wij uh, uh, stellen. Is dat een uh, mensenrecht? Dat jullie hebben in Nederland. U stelt een vraag, wilt u daar ook antwoord op? Uw probleem heeft u bij de IND neergelegd. Die heeft uw aanvraag beoordeeld en die vindt dat u niet langer in Nederland mag blijven. Vakantie vieren. Niemand van ons heeft ooit, denk ik, uh, een van die woorden in de mond genomen. Ja. Mijn vraag is gewoon dat waarom hebben jullie niet die regievoerders gewoon hier meegenomen. Want wij uh, regelmatig uh, krijgen te horen van hen dat wij zitten jullie uit het Azasee. Wij uh, plaatsen jullie in bewaring en dat soort dingen. En, maar ze luisteren niet inhoudelijk naar het uh, uh, probleem van ons. En mijn vraag is... We zijn niet om naar uw probleem te luisteren. We zijn om het probleem op te lossen, namelijk dat u terugkeert naar uw land van herkomst. Als dat er niet in zit, moet u met zaken komen die dat uh, uh, bewijzen, die dat aan kunnen tonen. Terug naar de wekelijkse vergadering van de regievoerders, waar de moeilijke gevallen worden besproken. Om de beurt brengen de medewerkers een casus in. Ja, dat is een beetje merkwaardig meneer. Die uh, komt naar Irak, zegt hij. Uh, hij heeft ook een vlopig irak -kees paspoort, maar hij spreekt Engels... en bijna geen Arabisch, zegt hij. En is ook al 35 jaar uit Irak weg. heeft in de A A A Emiraten rondgezworven. Maar die uh, ambassade kan er niet zo heel veel mee, dus... Maar goed, er is nog geen zicht op wanneer die hier zal zijn. En elke keer als ik denk van, nou ga ik... Doorpakken, komt er weer één kind binnen. Maar die komen vanuit welke landen komen die dan? Griekenland. Oh, die niet, en die kunnen niet terug naar Griekenland natuurlijk. Ja. Als ik wou ze wel zowel uit elkaar gaan halen, nu dat die broer dan eventueel hier achter blijft, dan wel dat er een voor opgemaakt wordt en dat het gezin naar de gezinslocatie toe gaat. Dus ik wel weerstand gaan, want ze hangen heel erg aan elkaar. Die, die, die, die broer ook. Uh, hij noemt zelfs het kind op een gegeven moment zijn zoon en noemt al het op, dus, uh, Maar goed, volgens IND is het geen gezin, dus ik kan gewoon wel werken aan het gezin uh, gezinnen de gezin ook uh. In de woning van de Afghaanse man zijn zijn vrouw en kinderen inmiddels toch gevonden. Ze lagen te slapen. Hallo. Kun je even zeggen, wat heb je hier besproken met de vrouw? Uh, we hebben haar uh, dezelfde informatie gegeven als haar uh, echtgenoot. Dat we vandaag naar Rotterdam gaan. Uh, ja, we, uh, ja, dat op dit moment haar spullen ja, worden ingepakt met behulp van haar. Ja, dat en uh, dat haar man okay, in de receptie wacht. En dan zullen we samen met het hele gezin vertrekken naar Rotterdam. Ja. En ze wil nu graag haar nee, man bellen. Want ze zeker weten dat hij daar uh, bij de receptie is. geen bel te goed. Ah ja. Sierra 20. maart. Yeah. They me just collected... een vriendelijke jongen uit Sierra Leone heeft een gesprek met regievoerder Hans. Vanuit Sierra Leone is een krant opgestuurd. waarin melding wordt gemaakt van een mishandeling van de jongen. me in this met dit nieuwe bewijs wil hij een tweede asielverzoek indienen. Hans adviseert hem te gaan praten met vluchtelingenwerk. Over een week wil hij hem opnieuw oproepen voor een gesprek. Oké, okay, meneer Gavro, ik see you uh, this weekend. Ja, yeah, I'll okay. explain to you. Yes. When the I'll come I'll explain to ja. you, sir. Hoe schat je zoiets nou in? Een, een, een krantenartikel uit Sierra Leone? Ja, kijk, dat is natuurlijk heel moeilijk te zeggen, hè? Ik ik ook net zo goed tegen jou zeggen, ik werk niet voor de IND. Um, mensen moeten bekijken of dat echt is. Kijk, uh, ga een uurtje achter de computer zitten, kan je ook zo'n krantje in elkaar flansen. De meldplicht. Een moeder die haar kind verwaarloost. Een zelfmoordpoging. Het wekelijks overleg in het vertrekcentrum in Ter Apel. Maar dus, smaardig is er een, een meldplicht om 7 uur, hij zegt dat, dat haal ik niet en dan kom ik om 8 uur. Ja, en dan moeten we denk ik ook rekening houden met, met de presidentwerking voor andere mensen. We hebben veel mensen met soortgelijke situaties, dus... Ja, Iedereen uh, ja, heeft gewoon uh, een dagelijkse meldplicht en uh, uh, deze meneer heeft geen uh, aannemelijke reden om daar niet aan te voldoen. Hij heeft nu nog uh, tot op de dag van vandaag voor elke maandag dus een boete gehad voor het niet melden. Ja. Ik heb hem dus gezegd ik zal het uh, inbrengen, maar goed ik zal hem een terugkoppeling geven van, van, van dit besluit. En die hebben contact opgezocht met jeugdzorg, omdat vermoeden bestaat dat mevrouw uh, weer terugvalt in haar oude patroon. En dus uh, uh, heeft te maken met de verwaarlozing naar haar kinderen. Uh, morgen heeft ze een afspraak met, uh, met jeugdzorg. Ja, dan nog meneer. Uh, die heeft dus uh, vorige week donderdag een overdosis uh, medicijn ingenomen. Hij is s'nachts met de ambulance naar het ziekenhuis gegaan en is uh, s'avonds uh, teruggekomen op het centrum. En uh, vervolgens, meneer is uh, vanmorgen niet op de meldplicht geweest. Mevrouw zegt, uh, ja, hij ligt er bed, hij kan zich niet melden. Dus uh, hij is ook niet geweest vanmorgen. Dus nou, zal... Voor de rest heb ik geen naam. Ja. Oké. Okay. Ik heb één ding. Uh... Dank voor de komst, de inbreng en aandacht. Tot de volgende keer. Ja. We proberen heel erg creatief te zijn. proberen heel erg daarin door te pakken. Maar op een gegeven moment uh, houdt het ook op. En in die jaren dat we dit werk niet doen... kan ik ook constateren... wanneer de vreemdeling echt niet wil... dan houdt het ook gewoon op. Als een vreemdeling echt niet wil... dan houdt het gewoon op. Dat zegt Rob Bezema. Manager van de dienst Terugkeer en Vertrek. En als mensen niet meewerken... worden ze uiteindelijk op straat gezet. Ze krijgen een brief waarin staat dat de opvang wordt beëindigd... omdat u onvoldoende hebt meegewerkt aan uw terugkeer. En verder staat er... U dient Nederland binnen 24 uur te verlaten. En met die brief staan ze dan buiten. De officiële lezing is dat als je wel meewerkt... het ook lukt uiteindelijk het land uitgezet te worden. Maar officieus weten ze in Ter Apel dat dat ook niet altijd het geval is. Manager Bezema kent gevallen van mensen die wel meewerken maar toch onuitzetbaar zijn. Dat bestaat. Het bestaat wel eens een keer dat we te maken hebben met bijvoorbeeld statelozen. Dat het heel erg ingewikkeld is om zeg maar, te kunnen bekijken... waar ze uiteindelijk naartoe kunnen. Maar dat zijn wel unieke gevallen. Maar het komt sporadisch voor. Dan komt hier een vreemdeling bij u. En die zegt van, ja, ik kan best dat papiertje krijgen... dat ik daar en daar geboren ben van het gemeentehuis in mijn land maar ze willen er wel 500 dollar voor. Uh, nou ja, dat, dat lijkt mij ook niet de goede gang van zaken. En, en zegt u dan in zo'n voorbeeld... die vreemdeling heeft wel zijn best gedaan... hij kon die 500 dollar onmogelijk op tafel leggen, buitenschuld? Nee, dat is geen buitenschuld. Maar ook geen papier? Nee, maar ook geen buitenschuld. Ja, maar dat is wel hard, hè? Dat is dan uiteindelijk de, de, de essentie. Want wat moet je dan met zo iemand? Ja. Nou, want ik, ik bedoel, in, de, in dat voorbeeld uh, wat je nu schetst, ik bedoel, daar geloof ik ook niet in. Dat het daar alleen maar om gaat om het betalen van, uh, van die 500 dollar, om terug te kunnen keren. Dat is wel wat mensen vaak zeggen, hè? Mensen zeggen heel veel. Mensen zeggen ook heel veel wat ze hebben geprobeerd. En in heel veel van die gevallen kunnen we ook weerleggen... dat het hier en daar toch even wat, wat anders zit. In heel veel van die gevallen betekent het ook... dat mensen misschien nog harder hun best zouden moeten doen... om te kunnen aantonen waar ze feitelijk vandaan komen. Dus eh, er zijn een aantal facetten die we gewoon niet weten. Maar ik ben er wel van overtuigd dat als iedereen zijn best doet... om te willen terug te keren, dan kan het grootste gros gewoon terug. Ja, mijn conclusie zou zijn na een week, dit is uh, met allerbeste bedoelingen onbegonnen werk. Ja, dat denk ik niet. Ik denk toch dat je op een gegeven moment ook maar door moet blijven gaan bij die vreemdeling. Dat ook, ondanks het feit dat ze hier dan nog jaren zouden kunnen blijven. Dat de situatie waarin ze hier verkeren ook niet de situatie is waarvan ik denk dat ze dat moeten willen. Hoe is de situatie nu op dit moment? Op dit moment zijn we aan het uh, inpakken. En uh, mevrouw die is over de eerste schok heen. En we gaan haar zo met de kinderen meenemen naar de bus. En dan ziet ze haar man. Dus ze kan zo even afscheid nemen van haar, uh, haar buren. En dan, ja. uh, dan gaan we haar vragen mee te lopen naar de bus. Ja. Het Afghaanse gezin gaat op weg naar Rotterdam. En daarna naar Afghanistan. Kinderwagen staat buiten, babytje erin. Het babytje zit erin. Het uh, andere kind zit op de kar met uh, de bagage. Die is erbij ingeklommen, die vindt het wel spannend. Dit is een maxicozie, toch? Die kan toch liggend uh, die? Ja, ja, ja dus het is, is wel. Maar... Ja, de ronde is geen er probleem. Er zijn stoelverhogers voor. Met die maxicozie moet je onderdoor en achterlangs. Ja, ja. Dan... ja precies. Dan. Man met ja. Ja, maar... In Afghanistan ben je leven niet zeker. En hier zit wel een kwartier te klooien met een maxicozie. Met, met een maxicozie. Dat is het verhaal. Vanaf Vanaf ik hem bijvoorbeeld? met Hoe is het En dat was een reportage van Willem de Haan en Kees van der Bos. De techniek was in handen van Alfred Koster. En u hoorde een compilatie van de Argos-uitzendingen van 19 en 26 mei 2012. Als laatste nieuws kan ik u brengen dat Ernst Jansen Steur, de neuroloog veelbesproken, neuroloog waar Argos ook veel over bericht heeft, is ontslagen door het ziekenhuis Gezoend Bronnen in Helbron. Volgende week in Argos een uitgebreid gesprek met nationale ombudsman... Alex Brenningmeijer. Met hem gaan we het hebben over de kortsluiting... tussen de burger en de overheid. En straks Tros in bedrijf over de economische vooruitzichten van 2013. Wordt dat een pessimistisch of een optimistisch jaar? Daarover gaat Bas van Werven praten met Robert Zwaak... de chef van accountantskantoor PBC... en met econoom Ewald Engelen. Nou, Hopelijk wordt het een beetje een optimistisch programma. Luistert u zelf maar. Goed weekend. De eerste zaterdag in 2013. De 1000 mijl begin met de eerste stappen. De eerste Tros Auto Show van 2013. Goed hè? Aan tafel bij Bas en Carlo. Onze gast is een boeiend mens: staatssecretaris Frans Wekers. Ja! De machtigste man in Nederland-Autoland. Overigens, we gaan rijden met de nieuwe Ford B-Max. Misschien wel het meest sexy motorgeluid buiten alles boven de 70.000 euro. 2013 van start. De Tros Auto Show is van de partij. Dat dacht ik ook. En zometeen om 2 uur op radio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 Dit is Radio 1.